De Tweede Kamerfractie van het CDA beslist dinsdag over het lot van Mauro. Daarna wordt er gestemd in de Tweede Kamer. In Turkije wordt de zoektocht naar overlevenden van de zware aardbeving na vandaag gestaakt. De laatste reddingsteams vertrekken vanavond uit de stad Erzis, een van de zwaarst getroffen plaatsen. De hulpverleners gaan hun aandacht dan richten op de overlevenden. Duizenden van hen bivakeren in tenten in de sneeuw en vrieskou. Het officiële dodental van de beving van zondag staat op 582.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 Maximum temperatuur 18 graden. Morgen meer bewolking en kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad viel op de A12 Utrecht Arnhem bij Maarsbergen 3, A16 Breda Rotterdam, tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt de Bresseplein 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Sand. I go from sadness to exhilaration Like a robot at your command My hands crisp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 Na 4 uur, welkom bij de derde en laatste uur alweer van Zandvoort op zaterdag. We zijn bij het tot aan 5 uur vanmiddag. En als eerste plaats, na het nieuws, weer van 4 uur, hoor je uit de jaren 80, de Pointer Sisters en Zie FM. voor Zandvoort en de regio. En voordat we je gaan vertellen wat we in de derde uur allemaal gaan doen, eerst even snel weer over naar Jovenes in Zuidoostbeemster. Hoe is het daar, Joop? We well, ondertussen 72ste niet en Zandvoort geen spel kan krijgen. Uh, sterker nog, Pieter Keur heeft twee keer moeten wisselen. Stijn Stoplui is erin gekomen. En Colin Dennis is erin gekomen. En Jan Sonneveld. En dan moet ik even kijken. Max Aardwerk. Die zijn uh, naar de kant gehaald. Aardewerk is serieus eerste resten bezig. Logisch dat uh, Keuren wisselt. En ik weet niet wat er met zonneval van de hand is. Uh, Daar moet ik later uh, achter zien te komen. soms is wel in aanval. maar Die wordt binnengegooid of ingegooid. De slechte bal van Boston Lemmonds. Dat maakt meteen ook een overtreding. En dat betekent dat uh, uh, ZOB een uh, vrijschot mag nemen uh, ter hoogte van hun eigen strafstopgebied. En dat gaat natuurlijk erg traag. Want uh, ze staan niet voor niks 2-0 voor. En hebben dus uh, re redelijk meer tijd en dan Zandvoort, dan nu toch wel een beetje haast moet gaan maken. Want ondertussen is de 42 minuten bezig, dus. En dan is het nog maar een heel kort dag om in ieder geval te proberen een minimaal één doelpunt te, te maken. En dan liever nog als het even kan om nog die tweede doelpunt te prikken. Zonder dus dat die natuurlijk aan de andere kant erin gaat. Goed, eh, Zandvoort nu hier. En dat en zit op die middenlijn. Uh, Jullie Mans naar Colin het Op de linkerzij van. Linker vleugel is zij. En hij eh, probeert hem dan, dan te, pak, te passeren. Dat lukt ook aardig. Maar hij kreeg een, een klein mee. Dit andere hoor, Zandvoort mag een. Eh, een vrije schop nemen, een meter of uh, 7, 8 buiten strafstofgebied van ZOB. En daarvoor melden zich natuurlijk in het strafstofgebied uh, de lange spelers van uh, SV Zandvoort. En mag Michael Kaal die vrije schop gaan nemen. Ik denk dat er nog iemand niet goed is op de plaats. En dan gaat inderdaad komen die bal en die gaat over alles iedereen behalve over. En het verdediger van ZOB moet nog steeds dat wel zijn het allemaal. En hoe gaat die bal uit en mag ZTB gaan gooien? Ik denk het niet, uh, inderdaad. De uh, grensrechter die geeft aan dat ze de mag gooien, maar de arbiter van dienst. die zegt niks ervan, zonder mag gaan nemen. Dan gaat die bal in het stadsgebied komen. Er kunnen uh, mensen niet bij komen. En dan moeten we naar Zodat niet, uh, Want bijna alles van iedereen voorzonder staat uh, in het niet uh, daar. En nu, ja, je het goed verledigen daar van Ronald Kalens. In eerste instantie zijn eigen speler een sweeper geeft. En uh, daarna de bal kon spelen. Maar het is alweer overgenomen, de CTB-hand. Dat is uh, alweer verleden tijd, want Stijn Stolblaas speelt daar Joost uh, Smith in de voet in. Die uh, mag uitzoeken uitzoeken naar de, de die de bal gaat spelen. Diepe bal, probeert hij in ieder geval, ik het zou zeggen. En dan gaat hij in het hoofd van een ctb uh, spelen. Weer naar Zandvoort toe. En is zit opnieuw uh, Smit, die die bal mag gaan spelen. Dat brengt hij naar uh, Bas Lemmens. Op de rechterkant van het veld Het En daar een diepe bal richting Maurice Mol. Kan Mol erbij komen. Die kan er net niet bij komen. En als je daar een keeper die de teruggespeelde bal krijgt. en het hoofd over de achterlijn speelt. en dan mag Mol. Uh, nee, dat zal waarschijnlijk niet Mol doen. zal Michael Kruil doet. die mag een, uh, een corner nemen. En ik denk niet dat ze dat zomaar verwachten. En daarom moest die bal ook uh, gewoon lekker over die achterlijn. En Zandvoort mag nou dan die corner gaan nemen. Nu alle lange mensen van Zonstvoort uh, in het uh, 16 meter gebied. Het is een lage bal, dat is te laag, vind ik, persoonlijk. Maar goed, het is tenminste uh, bijna bieden visie erbij kan komen. Die heeft inderdaad wel aangeraakt en ik speelt nu daar uh, even kijken, de president staat, die probeert er het stadsgebied in te gaan, dat lukt niet. Het is Hulgen niet aan de bal, Hulgen. Die gaat zwalen, en hij speelt naar binnen. Dus dit is naar de achterlijn. Kan hij betalen. Dat halen? U kan inderdaad allemaal heel zachtbaar heel zacht gaat over de achterlijn. We staat uh, nog steeds het 2-0 voordeel van de thuisclub. En we hebben gespeeld, 75 minuten. En straks komen we weer terug bij Joop Fres. Wat gaan we allemaal in het uh, derde uur doen? Uh, nou, nou, we, we gaan... gaan natuurlijk uh, kort, vlak voor uh, half vijf uh, gaan we weer terug naar Joop. En dan is het einde van de, de tweede helft van de voetbalwedstrijd. Zop 1, SP Zandvoort 1. Uh, rond de klok van kwart voor vijf het... Uh, uh, gedicht van de week. En staat, tegen, staat in het kader van muziek. Uh, voor de rest veel uh, sportnieuws nog. Uh, we gaan staan stil bij het feit dat Haarlem uh, de, de WK-winnaars uh, van het hokbalteam gaat ontvangen. Ja, mooi is dat, hè? Ja, dus Geweldig. Uh, Circuit Park Zandvoort wordt dit weekend de DNTR. Finale races verreden en uh, nog meer sportnieuws. En natuurlijk muziek. Oké, okay, nou gaan we snel door met de muziek. Hier is Madcom en Banging. Let me For the need to replace me Lekker hè, zo'n disco-blokje op de zaterdagmiddag bij CRM. Zandvoort op zaterdag tot aan 5 uur vanmiddag bij je. Als eerste oor je de single van, uh, moet ik even nadenken, want was dat ook weer? Geheugenverlies hè, krijg je gelijk hè. Met com natuurlijk. En erachteraan deze van Starpoints en Object of My Desire. Nou, blijft u luisteren en er volgen nog natuurlijk een heleboel leuke nummers in het laatste uur. Nou, ik zei het al aan het begin van het programma. Het Nederlandse honkbalteam zal op 11 november in Haarlem worden gehuldigd. Dat liet een woordvoerder van de Koninklijke Nederlandse Baseball- en Softbalbond dinsdagavond in een persbericht weten. De hoofdstad van Noord-Holland kwam volgens de KNBSB met het beste programma. Hoe de huldiging er precies uit zal gaan zien, zal nog moeten worden vastgesteld. In elk geval komt er een les honkbal voor beginnende honk- en softballers door de wereldkampioenen. De huldiging... Vindt Plaats in het centrum van Haarlem. Het Nederlandse honkbalteam greep op 16 oktober voor de eerste keer in de geschiedenis de wereldtitel. In de finale werd Cuba in een zinderende wedstrijd met 2-1 verslagen. Vijf steden waren in de race om de huldiging te organiseren. Naast Haarlem ook Utrecht, Den Haag en Rotterdam en nog een onbekend, niet bekendgemaakte stad. RTV Noord-Holland zet een handtekeningenactie op om de huldiging naar Haarlem te halen. De internetpetitie Help Haarlem huldigen werd 300, ruim 2300 keer ondertekend. Uh, dus 11 november, de huldiging van de WK-finalisten en winnaars van het Nederlandse honkbalteam in Haarlem. Dit daar zijn wij heel trots op. De honkbalstad van Nederland. Zullen we de baseballs gaan draaien? Goed idee. Do ja, goed Doe idee. Doen we. Oh, Doe. kijk. Okay. Helemaal geweldig. Tot aan 5 uur, zoveel op zaterdag, met nu Umbrella van de baseballs. You had my heart And we'll never be a world apart make be in magazines still be my star Baby, cause in the dark You can see shiny cars And that's when you need me there With you I'll always yeah. share Because when the sun shines We'll shine together I Told you I'll be here forever That I'll always be your friend Took a number that must we'll take it out Till the end Now that's raining more than ever Know that we we'll still have each other You can stand under my umbrella You can stand under my umbrella It's poor When the world has failed It's called Our stars will shine together. Told you I'll be here forever. That I'll always be a friend. I took a risk, I'm sticking out to the end. But now that's raining more than ever. Know oh, that we still have each other. You've been standing.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 Even Albert-Jan, wanneer worden de honkballers schuldigd in Haarlem? 11 november. 11 november, nou, absolute celebration wordt dat. Zeker weten. Door de Cool in the King. We gaan voor de laatste keer van vandaag over naar nee, jouw voor het slot van de wedstrijd van vandaag. ZOB tegen SV Zandvoort. Ja, we moeten tussen al een uh, zitten. En Zandvoort, valt met de moeder vanaf aan. Maar er zijn allerlei emotiespeelers. Uh, er wordt gevochten, er wordt geschopt, er zijn gewoon in kaart gekomen, er, er gebeurt van alles nog. Dus er zal inderdaad er wel met tijd bijgetrokken worden. De dus zand probeert in ieder geval, en ze zijn stekken dan uh, de hele westen bij elkaar denk ik zo'n beetje, Dan komen nu regelmatig voor het doel van de keeper van ZOB. Die heeft net een, uh, een, een, een vrije schop to toegekend gekregen en die gaat die bal nu uh, in het spel brengen. Het beide. Uh... Middellijn is de die kan naar voren koppen, Kaste Vries, met, met, met zo'n kleine lijf, die boven alles in gaan en uit en dan er een klein is, De stands, dat is heel erg jammer, De gevlachte gevlogen Van buiten terecht, de terug. dat is heel simpel, dit kon, kon niemand missen, dit dat, dat ik bijna verkeerd verkeerde opzicht gemaakt, Dat moet ik niet toe. oké, Sandvoort mag, mag uh, die niet vijf ze op nemen, het doet hij in Joris Schmid die een meter of dertig uit uh, zijn doel staat. Uh, het maakt niet uit nou met twee of nou niet nou met drie. Nou, uh, die bal moet de andere kant een keertje in. Daar gaat ik al de bal maar. Uh, tussen iedereen in en we zijn slecht geplaatst. De Holtans over de, de achtlijn bij ZOB. En de kloerman van ZOB gaat met een soekelgantje die bal halen. Tenminste dus wat bij de cornervlag. En uh, legt hem dan heel rustig legt hij een, uh, gaat hij hem neerleggen. En gaat hij dan uh, die bal toch maar het uh, zwelling brengen. Want die arbiter van dienst zal voorlopig nog niet fluiten, denk ik. Het zal echt nog wel een paar minuten duren. Voordat uh, hij voor het laatste zijn fluitje vandaag zal, zal hanteren. Dan gaat die bal komen, eindelijk. Dat heeft toch een, bijna een half een minuut gekost, denk ik, zo'n beetje. En het is een Die moet daar tegen, tegen de grond gaan werken. Maar het mag doorgaan, gelijk ook van de site. En daar, er gaat weer van alles nog wat. Er gebeurt van alles nog. Er gaat weer gemat worden. Ja. Zijn, gehouden, oh, dit gaat helemaal fout. Het is een ordinaire dichtpartij. Een van de aanvallers van CTOB, van, uh, van die valt daar maar wel eens molaan En die aanvallen die werd weer in uh, kregen, kregen, de kreeg van, van, uh, van, de slag van Billy Vissen. En dan wordt dat wordt echt een vocht. Tussen, tussen de keeper en Michael Kuil. Die krijgt een schot ook. Dus ongelooflijk, niet is ongelooflijk, hier gebeurt dus. Zelfs Joris Meet die moet zich ermee. En daar wordt echt geslagen. Hier, dit loopt volledig uit de hand. het Publiek komt het veld op. Dit is, is niet normaal. Mensen zoals hier allemaal mee, maar dit heb ik nog nooit gezien. Ik heb het echt nog nooit gezien. Publiek uh, dat het veld op komt. Waarschijnlijk om de schoenen te sussen. Dat denk ik dan. En dat inderdaad, dat gebeurt dan ook zo. Maar hier, dit is. De schijfzet, die staat alleen maar te kijken, die kijkt op zijn klokje. En die zal zometeen ongetwijfeld een stelte uit gaan delen. Um, dat dat moeten we natuurlijk nog afwachten. Dit is uh, werkelijk, dit is een schande wat hier gebeurd is. Mondi um, werd van achter neergepikt, dat zag ik in de ooghoek. En die stond open, uiteraard. En die werd dus aangevallen door een vervelende die veel verder op het gril stond. En toen kwam de rivier erin. En ja, uh, heel soms, ik zie daar dat shirts. Um, ik, ik, ik zie nog geen bloed gelukkig. Dat is uh, in ieder geval nog iets, maar dit is uh, ongehoord wat ik hier voor mijn ogen hier zie ontplooien. Een rode kaart zie ik daar komen, voor, even kijken van Willem Visser, ja, een terecht een rode kaart. Want wat hij deed, dat kan absoluut niet. Uh, maar is het de enige die een rode kaart krijgt, Ik ik pas één keer die, die kaart omhoog zien gaan. Er worden spelers bij de, bij de geroepen. dat kan ik niet vandaan zien, ja, dus Ronald Kalers uh, die staat erbij, maar ik weet niet wat, wat, is, wat hij erbij wat bij doet. Misschien is hij normaal uh, uh, uh, okay. de rust zelf Oké, die... Oké, heeft in ieder geval einde wedstrijd gefloten. Huh? Uh, yeah, ja, een, een, een schandalig einde van deze wedstrijd denk ik. Het uh, zat een beetje aan te komen, hij had er niet helemaal meer in de hand, de laatste kwartier dan de, de, de werd het wat grover. En daardoor is het, is het gewoon... Ge begint het begint nog een keertje daar. De begrefering moet er staan, dus, gaan, dus uh, de nummer drie van, van uh, Zop die daar een tik gaf richting wilde Vissen, die mist hem, die loopt nu wijselijk recht de andere kant op. En alle spelers die komen, ja, die moeten door een heel klein poortje het af en dan komen ze dus weer bij elkaar en als er niet de, de hand in wordt gehouden, dan loopt het nog verder uit de hand. Ik denk dat we goed omgezicht zijn. In ieder geval is deze wedstrijd afgelopen. Het is schandalig einde. Zandvoort um, verliest met 2-0. Ik denk misschien de rechtsop was beter. Maar uh, dat dit niet daar gebeurde. En, jongens, ik, uh, ik zit eigenlijk van de toren. Ja, je bent er stil van, eh, neem ik aan. Ja, bijna wel. Ja, nou, je praat wel door, maar oké. Okay. Hey, wat erg joh. Dit ja. is echt ongelooflijk. En ik heb net de camera ingepakt. Ja, uh, dit is niet goed. Okay. Nou, is daar voor, voor de ingang van de, van de kleedkamer is een klein opstootje. Ze laten in ieder geval de spelers van SOP nu, het stelt weer opkomen. Dat betekent dat ze gescheiden van elkaar worden gehouden. Alleen oh nee, is dus de volgende wedstrijd. Oké, okay, er wordt nog een wedstrijd gespeeld. Nou, goed, uh, nou, dit is het einde van, uh, van een uh, emotioneel uh, middagje SOP, uh, hier in En ja. ik hoop het zo te maken. Oké okay, Joop, nou, bedankt voor je verslag. En uh, dit zal ongetwijfeld nog een staartje gaan krijgen. Ja, daar ben ik van overtuigd. Tot volgende week. Je. Dankjewel Joop, hoi. En wij gaan door met de muziek bij Samford op zaterdag. Hier is Madonna in Cat Into The Groove. come on. Come on. Dat was Madonna en in Cats into the groove. We gaan weer over naar Joop Rees, want zijn er nog ontwikkelingen, Joop? Ja, zeker zijn die er. Het blijkt dat de scheidsrichter de laatste twee minuten wil laten appellen. anders moet Zandvoort voor twee minuten hier weer toe komen om het alsnog te doen. Het schijnt dat de, de gemoederen enigszins bebaard zijn. Ik weet niet of überhaupt de spelers willen, want die zijn nog niet op het veld. Wel, de, de spelers zijn er wel en het schijnt 2 minuten 50, te zijn horen zojuist. Nou, is mij vertellen. Had je nog meer? 2 minuten 15. Scheidsritten wil het dus laten doorspelen. En dat is dan wel verstand voor de gunstig, Maar uh, of het enige zin heeft, ik, uh, ik ben er bang voor. Maar uh, nogmaals, de wedstrijd gaat dus nog twee minuten spelen. En de zandvoorspelers staan nog niet op het veld. Oké, okay, nou, als er nog uh, ontwikkelingen zijn, uh, dan horen we het graag van je. Uiteraard. Oké, okay. dankjewel Joop. In West End Town, call the police as a madman around Running down, underground, to a dive bar In a West End Town In West End Town, the dead end world With the Eastern boys in western. End ...waren de Petsjo Boys op de Zalveldse Radio op deze zonnige zaterdagmiddag... ...want ja wel, de zon is gaan schijnen. Behalve daarin Zuidoost-Beemster, of valt dat er inmiddels wel weer mee Joop? Nou, de zon schijnt inderdaad. zijn uh, zo goed als de hele middag al. Maar de ploeg hebben blijkbaar met elkaar gesproken. Want de bal blijft gewoon de ene keer bij Zandvoort in de ploeg. Er worden geen aanvalspatronen uh, ingezet. Het uh, blijft gewoon lekker de controle pinken. Uh, om die 2 minuten 15. Die is nog moeten spelen. Kijk, nu gaat weer de bal naar Zandvoort toe. Nou, Zandvoort weer even die ballen in de ploeg. Er wordt er uh, achterin wordt er rondgespeeld. Dan gaat de Jurymans. Die speelt nu naar uh, Ronald Kalis. Kalis, die laat die ballen kan lopen. lopen. Lemmers gaat hem halen. Alle spelers zijn een beetje rond het midden terrein. Rond het middencirkel cirkel bij elkaar gekomen. Die die, die, die het niet en die moet gewoon lekker afluiten. Dus die, die, die, die hele poesbrug is voorbij. Het, het, het heeft totaal geen zin om die twee minuten uit te spelen. Maar moeten doen. Kijk, die speelt bijvoorbeeld... Uh, Michael uh, Kuil die speelt in haar keeper van... Uh, Vanaf van de middenlijn naar de keeper van Esop. En die doet ook heel rustig die bal weer rond Achterin in de eigen ploeg. Uh, ja, ik, ik, ik weet niet waarom deze poespas door moet gaan. Hij sluit nu af. Het zal een keertje tijd worden. Uh, een schandalige vertoning in ieder geval. Vlak voor het einde. En dan die, die poespas daarna. Die in 2 minuten 5. Die nog gespeeld moet worden. Het is, uh, het is geen uh, reclame voor voetbal geweest. Laat ik het zo zeggen. Nee, zeker niet. Nou jouw in ieder geval uh, bedankt. En tot volgende week. Tot de volgende week. Hoi. Hoi. Gemaakt met de, de Sanford Radio. Je de Cornels en 74, 75. Voor de liefhebbers van het gedicht van de week, die komt eraan na Earth Winterfire. ...natuurlijk weer allemaal lekker dansen... ...en weer lekker los hoor... ...de Earth, Wind and Fire... ...het is tijd voor het gedicht van de week. Ik loop de kamer in en zet mijn muziek aan... ...het helpt mij bij het bedenken... ...bij wat ik heb fout gedaan. Ik luister vooral de droeve liedjes... ...met voor jou speciale betekenis... ...die mij nog meer doen beseffen... ...hoe erg ik je mis...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 me dan vertellen en welke vragen zou ik jou stellen ik loop de kamer uit ik zet mijn muziek uit ik moet nu leren los te laten dit is mijn besluit en dat was weer het gedicht van de week bij CFM heb jij ook een gedicht die je graag op de radio wilt horen? Laat het ons weten en stuur hem naar redactie@zfmzandvoort.nl. Redactie Zie me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 Jij yeah, en niemand anders Als je weg met twijfels is bezaaid Weer oh, alsjeblieft dat het voor mij Om niemand anders draait Zie je dan niet dat ik gewoon maar van je Het lijkt wel of ik gek ben, maar ik hoor al ieder woord, want je fluistert me toe dat je bij me hoort. Zie me graag, ik heb je nodig. Wat ik voor je voel vandaag, wil ik nodig. Ik wil niemand anders dan jij, en niemand anders zien graag, ik heb je nodig, ik wil niemand anders dan jij, niemand anders, ik wil niemand anders. Ja, het mooie gedicht van de week past zeker deze plaats. de Clusau en zie me graag. Ik heb je nodig. Ja, nee, perfect. Ja, zeker. Goed bruggetje. Zo dadelijk entertainment voor You met Roy van Bureningen. Heel veel plezier daarbij. En wij zijn er volgende week weer op het Ja. Tussen 2 en 5 zijn, zijn we weer. Tussen 2 en 5 zijn weer helemaal live. Vanaf het gasthuisplein. Bedankt, Bedankt, Rob. Bedankt. Bedankt, we gaan naar het bellen. We gaan in naar het en oomstee. En eerst de eerste taart opeten. Dat bedoel ik. Wat, Doen wat we? zal die lekker smaken. Graag tot volgende week. Tot volgende week. Dag. things in love